Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wint de laatste tijd meer zaken bij de Hoge Raad. Dat blijkt uit een inventarisatie van Dagblad Trouw. Vorig jaar gaf de Hoge Raad het OM gelijk in 67% van de zaken die voor cassatie waren voorgedragen. Een jaar eerder was het 51% en daarvoor lag het percentage nog lager. Volgens het OM is er veel verbeterd met de komst van de Cassatiedesk. Drie deskundigen van het OM houden uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken kritisch tegen het licht. om na te gaan of het voor het OM zin heeft om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.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 De gemeenteraad van Vlissingen stelt een vervolgonderzoek in naar declaraties van burgemeester Roep. Ook de onkosten van wethouders worden nader bekeken. Dat is besloten in een ingelaste raadsvergadering. CDA-burgemeester Roep declareerde woonlast dubbel. Volgens de gemeente Vlissingen ontving die onterecht 4.500 euro. Roep heeft beloofd het bedrag terug te betalen.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 Het weer nog vannacht opklaringen, overdag in het oosten een bui... verder ook zon en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, een hele goede morgen. en Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het is alweer vijf uur geweest. En dat betekent eigenlijk dat we alweer een beetje naar de dag gaan. En dat gaan we dan dit uur ook doen. Uh, we gaan dit laatste uur uh, vliegen naar Zimbabwe, Peru en Mexico. Nou denkt u misschien, hè, hoe kan dat nou? Nou, daar hebben we allemaal Nederlanders zitten. Maar die wonen allemaal in het buitenland. En die volgen uh, het nieuws daar op de voet voor ons. Dus daarom gaan we bellen met die landen om te kijken wat daar zoal speelt. Maar dat doen we allemaal... Na deze plaat van Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. In the sky. Even een vrolijk plaatje hoor, om mee wakker te worden. Als u natuurlijk net wakker wordt, we gaan alweer richting de ochtend, dus uh, dat kan heel goed zo zijn. Uh, en dan nu eerst dit: Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Precies, en daarvoor gaan we allereerst naar Peru, want daar woont Ger Prakken samen met zijn vrouw. Ja, en wat is er allemaal gaande in uh, Peru en hoe staat het er met de familie Prakken voor? Dat gaan we natuurlijk allemaal vragen. nacht, Ger. Goedemorgen en goeienacht. Ja, ja, hoe laat is het bij jullie? Het is nu bij ons, ik zal even een beloofd kijken, vijf over tien in de avond. Oh kijk, goedenavond. avond. <laughs> dus ik, ja, ik zit toch een, een dag uh, op, uh, op jullie te wachten. Ja. <laughs> ja, je loopt een beetje achter daar. Nee. <laughs> ja, ja, precies. Hey, um, uh, dit is jouw laatste bijdrage in ons programma. Uh, vertel, kan dat? Ja, dat, dat klopt. Uh, uh, want uh, ja, we, we worden een, een dagje ouder. Dus we zijn al een de hele tijd bezig om uh, nieuwe mensen in te werken. Mm -hmm. Die dus overnemen. En, ja, onze kinderen zijn opgegroeid in, in Peru, respectiever Bolivia. Mm -hmm. En uh, ja, die, die nemen het steeds meer over waar we hartstikke blij mee zijn. Want het, ze zijn in, zowat in, in deze landen geboren... Mm. En uh, ja, ze kunnen het uh, makkelijker overnemen dan wie dan ook, denk ik. Ja. ja, dus ik begreep dat uw dochter en schoonzoon dan uh, richting Peru verhuizen om uh, de zaken daar waar ja. te nemen. Ja. ja, die wonen hier al. Hè, want, uh, uh, nou kijk, uh, uh, mijn dochter, die, is, uh, die was drie, vier jaar toen we terug toen we ter naar uh, Peru verhuisden. Yeah. Dus die is eigenlijk uh, qua cultuur een Peruaanse. Ja. En hij is dus ook in het Peru getrouwd. Ah, Oké, okay. kijk aan. Ja. Ja. Dus voor hem is het uh, daar helemaal uh, thuis, zeg maar. En uh, ja, u ja, ja. heeft ons ook een beetje het nieuws gevolgd. Wat is er nou op dit moment uh, in het nieuws in Peru? Nou, wat uh, heel erg weer uh, aanslaat, dat is uh, de, de medische uh, wereld. Die uh, is al drie weken in staking. Mm -hmm. en, uh, en dat wordt, ja, dat... dat de mensen die het, het minst kunnen betalen, die worden daar het meest door getroffen. Nou, dat is uh, toch zo. En ik zat vanavond nog even te bestuderen wat er uh, de laatste, het laatste weekend op dat gebied gebeurd is. Yeah. Maar uh, ze komen niet verder. Nee. En, uh, en dat is vooral voor de armere mensen. En die zijn er genoeg in puw. Yeah. Dat uh, al veel te veel eigenlijk, dat ik zou ik zo zeggen. En die, uh, ja, dat, dat zijn de, de echte eerste slachtoffers die dan vallen. Ja. Yeah. Ja, want de medische zorg die gaat eigenlijk gewoon in staking, waardoor er ja, voor in ieder geval de arme klasse op dit moment even helemaal geen zorg is. Is dat in het hele land zo? Dat is in het hele land zo. Dat, maar ja, toch in, in, in de hoofdstad uh, Lima, daar is, het, ja, daar is ook het meest bekend. Mm -hmm. Als er zulke dingen gebeuren, dan uh, heb je daar hele wijken van mensen die uh, ja, in, ik zou haast zeggen in, in, in hooi. ...of strohuisjes wonen, of karton, ja. eh, buiten het de, buiten de centrum van de stad. En daar probeert dus de regering vaak wel iets aan te doen. Maar eh, ja, zo'n zo gebeurtenis als nu weer, dat er al drie, men, drie weken gestaakt wordt... Ja. ...dat zijn de mensen die, die de klappen het eerst krijgen. Ja, dat is ontzettend heftig natuurlijk. En uh, nog ja. wat anders wat er ook speelt nu, is uh, de dreiging van, van terrorisme. Uh, veel terroristen komen vrij omdat hun, hun, hun straf er eigenlijk op zit... Um, ja. Maar daarmee is het gevaar eigenlijk niet geweken. Dat, uh, dat is ook een beetje het nieuws nu in Peru, toch? Ja, ja dat, is, dat is al een tijdje zo. De, uh, de terroristen die vrijkomen... dat zijn eigenlijk mensen die, uh, die in de gevangenis een aparte uh, wijk hadden. Dan zeg ik expres bij ik, want er zitten ongelooflijk veel in de gevangenis. Mm -hmm. En die komen nu dus vrij... Maar die hebben uh, in al die tijd dat ze in de gevangenis zaten... en in een aparte afdelingen van de gevangenis... Uh, konden ze doen wat ze eigenlijk wilden. Yeah. En ook het, uh, ja, ook het politiek gebeuren dat, dat is uh, alleen maar heftiger geworden... omdat ze elkaar gewoon uh, opstookten om uh, dat te doen... wat ze, wat ze voor die tijd deden voordat ze in de gevangenis zaten. Yeah. En dat, ja, dat, gaat, dat gaat heftig worden... Ja, dat is niet veranderd, zeg maar, hun ideeën. Nee. Nee? nee. Dat, dat is wel heftig. Hey, jij en je vrouw uh, vertrekken uit Peru. Jullie komen terug naar Nederland of gaan jullie wat anders doen? Nou, dat is nog niet helemaal uh, zeker wat we uh, gaan doen. Uh, in de eerste plaats willen we toch... Uh, ja, een dochter, mijn schoonzoon wat begeleiden mm -hmm. uh, in de tijd dat, dat we nog in de buurt zijn. Ja. Oh, maar we ja. gaan wel uh, langere perioden naar Nederland toe om, uh, uh, ja, om het zendingsgebeuren wat, uh, wat te verwarmen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, vooral ja. jonge mensen. En we hebben dus wat dat betreft ook jonge mensen gehad hier dan een, die een, een paar maanden of een half jaar zelfs uh, uh, hielpen in het werk. En die zijn zo. Uh, uh, opgewarmd, Omdat verder, als ze dus een, een opleiding in Nederland, universiteiten of wat dan ook, als ze dat afgerond hebben, dan willen ze graag naar, naar Peru of in ieder geval naar Zuid-Amerika. Oké, okay. kijk aan. Dus er zijn alweer opvolgers uh, naast uw dochter ja. ook. Ja, ja. En, oh, ik dan... hoop, en ik hoop meer nog. <laughs> ja. Nou, ontzettend bedankt in ieder geval. Ik, ik, wil, ja, ik wil u bedanken voor uw bijdrage ook van de afgelopen jaren. En wensen ja, wens u heel veel goeds en heel veel zegen toe daar uh, in, in het uh, verre Peru. En uh, ja, wat, wat jullie ook gaan doen, of jullie nou daar blijven of terug naar Nederland komen. Hè, en, uh, ja, maak er een mooie tijd van. Ja, dat zijn we ook zeker van plan. Ja, en hopelijk uh, gaat uw dochter uw taak als uh, verslaggever voor ons uh, opvolgen. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Ja. Ja, dat doet ze ook. Hè. Dat hebben we al afgesproken. Oh, kijk aan. En, uh, ja, dus de volgende keer, als, uh, als zij dus uh, via de microfoon jullie je toespreekt... dan uh, kan ze vertellen hoe het uh, afgelopen weekend, waar we nu naartoe gaan... Mm -hmm. daar hebben we een jeugdweekend in, in, een, in een dorp... wat hier zo'n vijf uur vandaan, uh, half, vier uur rijen vandaan ligt. En daar zitten we dan met uh, zo'n 65-jongelui. Like. Oh, kijk, wat bijzonder. Dus... Ja, dat, dat, dat loopt als een trein. Dat is geweldig. Ja, nou, dan, kan, dan ja. kan ze ons daar mooi over bijpraten. Ja, precies. Nou, voor nu heel erg bedankt en voor alle bijdrages ook. En dan gaan we vast van uw dochter ook horen hoe het jullie daarvoor gaat. Ja, dat denk ik ook. Oké, okay, ja. een hele fijne avond nog en slaap lekker voor straks, hè? Ja. Hartelijk bedankt voor ja. jullie veel succes. Dank u ja. wel. Ja, ja. Voor, voor mensen die pas net invallen. Ja, in Peru was het nu net avond namelijk. Een uurtje of tien. Dus uh, vandaar dat ik slaap lekker zei. Dat klopt dan maar weer helemaal. Uh, zometeen gaan we nog verder naar Zimbabwe. Maar we gaan eerst naar Emily Sandé. You've got the words to change a nation, but you're biting.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 Emily Sande Read All About It hier op Radio 1. Het is uh, bijna 20 over 6. dus we gaan alweer richting de ochtend. En uh, we vliegen door naar Zimbabwe, want daar zit Mark Horst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, is het bij jou ochtend of uh, hoe laat is het bij jou? Ja, we, hebben, we zitten in dezelfde tijdzone, dus we uh, zijn net zo vroeg als, uh, als in Nederland. Precies, dus ik heb je lekker uit bed gebeld. Kijk, <laughs> heel fijn. Uh, Mark, wat, wat doe jij precies in Zimbabwe? Um, ik ben samen met, uh, met Annemarie, mijn vrouw, ben, ben ik uh, uitgezonden door de, de Geveweer Zendingsbond. En uh, wij zijn um, werkzaam voor een kerk, eigenlijk, ja. de Reformed Church of Zimbabwe. En uh, Annemarie werkt in het ziekenhuis hier, het Morgenste Ziekenhuis. Um, en ik werk uh, voor diezelfde kerk werk ik niet alleen voor Morgenster ziekenhuis, maar uh, ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor uh, uh, afdeling gezondheidszorg. Dus dat is het ziekenhuis in Morgenster, in, in Goetoe. Mm -hmm. En we hebben vijf klinieken. En we hebben nog een uh, community-based aids program. Dat werkt meer in de in de rural areas, het achterland van de ziekenhuizen. Ja. En lijken de ziekenhuizen in Zimbabwe een beetje op wat we hier in Nederland gewend zijn, of is het voor jullie wel even wennen? Nou, um, ja, de afdelingen die je in Nederland hebt, die heb je, die heb je in Zimbabwe ook, maar mm. er liggen natuurlijk mensen voor hele andere, andere klachten in in de ziekenhuizen in Zimbabwe dan in Nederland. Yeah. Uh, en de mogelijkheden zijn ook uh, verschrikkelijk beperkt. Um, de, de, ik ben zelf niet medicus, maar betekent gewoon in Nederland doe je overal, kun je overal testen voor aanvragen. Dan dus stuur je naar het lab en dan krijg je dat misschien dezelfde dag of de volgende dag. Terwijl ja. wij uh, met de test, wij heel beperkt zijn wat dat betreft. Dus uh, het vraagt van een arts een hele andere manier uh, gezondheidszorg uh, te leveren. Dus je moet veel beter nadenken met, en vragen stellen. En, uh, ja, en hopen dat je daarmee uh, erachter kan komen wat er dan misschien aan de hand is. Ja, ja, ja. Hey, Jij bent ook voor ons een beetje het nieuws aan het volgen in Zimbabwe. Op dit moment zijn de verkiezingen daar natuurlijk volop in het nieuws. Uh, ja, vertel, hoe is dat precies gegaan, die verkiezingen daar? Ja, ja goed, verkiezingen in Zimbabwe, dat, dat, dat, ik denk dat ook mensen die Zimbabwe niet echt volgen, die weten misschien nog wel dat in 2008 dat, dat uh, niet geweldloos is verlopen uh, mm -hmm. en dat een uitgebreid uh, de, van of het eerlijk was en wie, nou ja, wie er nou gewonnen had. Ja. Um, dus toen is er uiteindelijk uitgekomen dat de twee partijen samen moesten werken. Um, en dat is dus de afgelopen vijf jaar gebeurd. En nu waren er dan opnieuw uh, voor, sinds 2008 de verkiezingen. Ja. En um, was het ook weer heel spannend van wat gaat er gebeuren? Gaan mensen dat, die, die regering helemaal wegstemmen en stemmen ze weer op de partij van uh, president Mukabe alleen? Of, nou, en het, uh, de verkiezingen waren afgelopen woensdag. En um, nou, de uitkomst is, uh, is inmiddels officieel bekend. En dat is toch dat de partij van uh, president Mugabe uitgebreid gewonnen heeft. Ja. Uh, ruim gewonnen. En dat was eigenlijk wel, wel onverwacht. Um, maar het fijn denk ik, is toch wel voor de mensen dat uh, het gebeurd is. De verkiezingen uh, we zich hebben zich afgespeeld zonder eigenlijk heel veel geweld en, en, en intimidatie. Openlijke intimidatie in elk geval. Mm -hmm. Dus uh, er is een uitkomst. En de uitkomst is dat er één partij weer uh, aan de macht is. En, um, en ja, uh, dit is misschien niet, zou misschien niet mijn voorkeur zijn, deze politieke partij. Nee. Maar uh, ik heb wel een beetje geleerd dat, uh, voordat wij naar Zimbabwe gingen, hadden zoiets van uh, de partij van, van Mugabe, die we zeker in het Westen vaak zien als een dictator, is slecht. Dus zal de andere partij goed zijn. Ja. ja uh, de ene politiek, politicus of de andere politicus, de ene partij of de andere partij, ja, het zal misschien wel iets beter zijn, maar uh, we, ja, wij leven maar gewoon een beetje als... Uh, als het toch een beetje als buitenstaanders dan in Zimbabwe. En, uh, en we zien maar, we, we hebben maar gewoon te dealen met, met hoe de situatie is. Ja, ja, ja, ja. Maar het is wel een onverwachte uitkomst, toch? Ja, nou, onverwacht is, is het dat de, de, de schaal, zeg maar, waarop ze gewonnen hebben. Uh, ik, ik heb niet exacte cijfers, maar uh, volgens mij is het, het lijkt het op een tweederde meerderheid. Wel van tevoren wordt heel erg verwacht, nou, dat is echt 50-50. Dus je verwacht misschien uh, inderdaad... Uh, meer dat het op 51, 52 procent voor de ene partij zou uitkomen en niet op 70 of uh, wat, wat het nu geworden is. Dus in nee. die zin is het onverwacht. En, maar zijn of, verkiezingen ja. daar wel helemaal eerlijk of uh, wordt daar nu ook aan getwijfeld? Nou, er zijn natuurlijk allemaal observers geweest. En dat mm -hmm. was ook een discussie. Want de uh, ja, United Nations zou dan eventueel de, de, de, wel willen financieren die verkiezingen, maar daar hadden ze ook observers willen sturen hè, waarnemers en dat is allemaal niet toegestaan en er waren wel waarnemers van de african union en er waren wel waarnemers van uh, SADC de southern african uh, countries uh, en die hebben eigenlijk gezegd van nou ja het is free and fair uh, verlopen uh, en uh, er is ook gezegd dat het uh, ja, dat het, ja, dat het een credible election was maar goed er zijn zeker uh, ook wel heel erg veel uh, vragen daarbij gesteld en, uh, later, ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het, dat het zeker niet een reflectie is van wat gemiddeld de uh, Zimbabwean zou willen stemmen. Um, en, en, en waar hij het onder andere aan zou kunnen zien is, en dan ga je wat over de statistieken praten, is dat bijvoorbeeld de mensen in de rural areas, hè, de, de meer, het achterland, yeah. daar was 99,97% geregistreerd om te stemmen, terwijl in de stad dat maar op 60 of 65% lag. Nou. Met okay. name die 99,97% is natuurlijk wel dermate hoog dat je je afvraagt of dat dan precies klopt. En wat een hele grote discussie in Zimbabwe was, is van wie mogen stemmen, en dat noemen ze dan de voter roll, dus wie staan op de lijst om te mogen stemmen. Mm -hmm. En daar zijn met name heel veel vragen over of, dat, of die, die voter wel klopt, en op de dag van we wel... de verkiezingen hebben, uiteindelijk 800.000 mensen, dat wordt gezegd in nou, elk geval, niet kunnen stemmen omdat ze niet op de lijst stonden volgens de ja, officiële papieren. Ja, ja. Ja. Ja, en dan blijft het ja. natuurlijk altijd een beetje dubieus of het dan nog wel helemaal klopt. Ja, want 800.000 op, op 6,5 miljoen, dat is toch significant uh, veel. Er zijn ja. ook veel mensen die niet hebben kunnen stemmen. Ja, absoluut, absoluut. En hey, jullie zitten er, uh, ja, daar, daar nu in Zimbabwe, uh, uh, zijn voor ons nieuwe correspondenten eigenlijk een beetje. <laughs> um, ja. ja uh, moet je erg wennen aan Zimbabwe? Wat zijn de grote verschillen met Nederland? <tus> nou ja... Um, ik denk dat veel mensen denken bij Zimbabwe en, en Zuid-Afrika, Zuidelijk Afrika, niet Zuid-Afrika. Mm -hmm. Dat het allemaal uh, droog en, en arm is. En Zimbabwe is eigenlijk, uh, in 1980 was het een heel veel best wel veelvarend land. Een van de, ja, wat je, de economisch beste landen van Afrika. En, yeah. en ik denk dat je dat nog steeds ziet. Dus um, ik moet heel eerlijk zeggen dat zoals wij nu wonen, um, we hebben gewoon water, we hebben gewoon elektriciteit. Uh, we rijden naar de stad, zien, 30 kilometer hier vandaan, in, in de supermarkt kan je alles kopen bijna wat je in Nederland ook zou kunnen kopen. Dus het is een betrekkelijke luxe eigenlijk en uh, een betrekkelijk fijne manier van leven. En zeker moeten we aan heel veel dingen wennen. Ja. Um, je bent het meest moeite of het lastigste is denk ik toch gewoon dat je niet bij vrienden en familie in de buurt bent. Um, wij wonen hier op een missiepost um, en we zijn de enige blanke. Um, en uh, we, we hebben heus wel vri of connectie, ja, vrienden wil ik niet eens zeggen, maar uh, contacten met mensen om ons heen. Maar dat is toch anders dan dat je dat in Nederland zou hebben. En um, ja, uh, het is zeker, mensen om je heen zijn, zijn heel erg arm, uh, het is een hele andere cultuur um, waarin, je, waarin je werkt. En, um, en daar, daar verbaas je, je elke dag eigenlijk gewoon nog wel weer over. Uh, voor Annemarie in het ziekenhuis, uh, de, manier, ja, de dingen die ze kan doen voor mensen, uh, is, is heel anders dan in Nederland. Dus er zijn inderdaad grote uh, verschillen wel. Ja. En, uh, zo, en het is heel goed, we leren daar heel erg van denk ik, um, maar ja, het is ook wel eens moeilijk. Ja absoluut, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou ja, ik wens jullie heel veel succes met het aanpassen en het wennen daar uh, aan ja, Zimbabwe. En we hopen jullie nog heel vaak te spreken over het nieuws daar. Um, hopelijk ook met, uh, met leuk nieuws. En uh, dat zou natuurlijk mooi zijn, hè? Hm. Hartelijk dank. Ja, ja. en uh, maak er een hele mooie dag van vandaag. Dankjewel. We zijn wel veel tijd begonnen. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Die dag die, uh, kun je nu volop gaan besteden. <laughs> ja, dat was uh, Mark vanuit Zimbabwe. En zometeen gaan we nog door naar Mexico. Want daar zit Jacco voor ons als verslaggever. Is 'De nacht. De EO. When Will I van Candy Staten hier op Radio 1. En het is half zes geweest, dus we gaan nu echt richting de ochtend. En uh, we vliegen vrolijk verder, want we gaan uh, door naar Mexico. Want daar zit uh, Jacco van der Schaaf met zijn familie. Goedemorgen Jacco. Goedemorgen voor jullie, goedenavond voor mij. Jawel hè, ja ik zou net zeggen. Ja. Voor jou is het natuurlijk nog avond, jij zit weer in een andere tijdzone. Hey, Jacco, uh, voordat we naar de actuele tijd gaan in Mexico, heb jij uh, leuk nieuws hè, voor jezelf. Ja, ik heb leuke nieuws, omdat ik vast vaste verblijfsvergunning heb. Ja, nou gefeliciteerd. Ja, na 14 jaar hier, bijna 14 jaar. Zo, dat heeft lang geduurd. Nou, het is, uh, is hier dan echt een, altijd heel moeilijk geweest. Want ik heb hier met wetgevingen te maken. Ja. En voorheen was het voor uh, buitenlanders heel moeilijk om uh, Mexico in te komen en te blijven. Ja. Maar, uh, vooral omdat ik voorganger ben, is het dubbel moeilijk. Oké. Okay. Uh, maar nu hebben we dus uh, nieuwe regels en nieuwe wetgevingen gekregen met de nieuwe regering. Dus dan uh, viel ik in één keer in een nieuwe wet. Dus mocht ik uh, een vaste verblijfsvergunning aanvragen. Ja. Dus die heb ik sinds een, uh, een uh, halve week, denk ik. Ja, nou gefeliciteerd. Het is ontzettend fijn, natuurlijk. Uh, vooral uh, als je er al zo lang zit, is het nu fijn om, om gewoon zekerheid te hebben. Dat je ja, gewoon lekker helemaal. mag blijven. Ja, absoluut. Ja. Hey, en vanaf... Uh, van, ja, hoe heb je het gevierd eigenlijk? Eigenlijk niet echt gevierd. Want ik had uh, afgelopen zomer van verjaardag van mijn zwager, Dus dan, uh, het ging even voor. Ah, Oké, okay. nou kijk aan. Hey, uh, even vanaf uh, dat nieuws naar ander nieuws in, in Mexico. Ja, Jullie ja. kampen met het probleem van heel veel migranten. Hoe zit dat precies? Nou, hier uh, vooral hier in uh, grensgebieden komen al die migranten uit uh, Centraal-Amerika, echt heel veel, uh, die komen op een uh, trein. Ja. Die de, de, de draak wordt genoemd. Die komt, uh, die komt vanuit het zuiden, die komt drie keer in de week. En waar komen ze vandaan? Die die dan? Uit, uh, Elfo, Salvador, Irak, Nicaragua, Guatemala en al die hmm. buurt die Ja. Dus, uh, en die komen die willen die grens overkomen. Ze dus willen echt naar Amerika toe om uh, een beter leven te hebben. Ja. Maar, uh, maar het gaat niet helemaal zoals het zou moeten horen, toch? Nee, dat, uh, ze denken dat ze heel makkelijk de grens overkomen. Dat uh, is helaas niet zo. Nee. Want de uh, Amerikanen zijn echt heel druk bezig om alles terug te sturen. Oké. Okay. En uh, vooral hier in het grensgebied mm. sturen ze alles terug naar Mexico. Dus Mexico die heeft de problemen. Ja. Dus en dan uh, af en toe komen hier, uh, bijvoorbeeld in Mexicali, af en toe uh, drie bussen per dag. Dus dan heb je het over 150 tot 170 migranten per dag. Dus echt een hele grote aantallen. Ja, ja, ja, ja. En, en de, de Mexicanen worden wel opgevangen, maar de, de Centraal-Amerikanen worden niet opgevangen. Nee, en dus op dit die moment. Komen heel vaak, die komen heel vaak in het centraal of het criminele gebied terecht. Nou, veel migranten die ook stranden in de, in de woestijnen, heb ik begrepen. Uh, daar kan de temperatuur stijgen tot ongeveer 50 graden. Uh, dat ik, lijkt me wel problematisch voor de mensen. Dat is heel problematisch. Dat is, uh, ik heb dus uh, ooit een reportage gezien van iemand die daar echt heel erg mee bezig is. Mm -hmm. met opvangen en dat soort dingen. En die vertelde ja, Passo, daar, uh, in Paso, daar zijn was, waren er ongeveer 600 doden per jaar. Heb je so, El Paso? Yeah. Je Alleen over het gebied van El Paso. Mm. Dus dat is een klein gebiedje. Dat heb je over 600 doden per jaar. Yeah. Dus denk, denk eraan wat er wat aan doden vallen. Over heel dat uh, over de gebieden van uh, Arizona en Texas. Want daar zijn de temperaturen echt 50 graden in Nio. Ja. Yeah. Dus uh, en daarbij wordt er uh, nog opgegeten door. Uh, op de dieren, die okay, worden ja. rondlopen. toch gevaar is er ook nog. Wordt er wel voor deze ja. mensen gezorgd of is er eigenlijk helemaal geen hulp vanuit overheden of, of de, iets dergelijks? Nou, de Mexicanen die worden wel opgevangen, opgevangen maar de, de Centraal-Amerikanen die worden niet opgevangen. Oké, okay. die worden aan een lot die overgelaten. Die worden, die worden heel veel aan een lot overgelaten. En zo'n lokale overheden bijvoorbeeld, mm -hmm. die helpen ze af en toe een beetje. En uh, er is een, sinds kort hier in Mexica, een christelijk opvangcentrum voor migranten en die helpt allemaal. Maar die is echt een uh, zij zeggen het helpen echt maar als een druppel. Ja. Die kunnen helpen, want het is zoveel. druppel op een gloeiende plaat eigenlijk. Ja, het is, uh, het is echt een uh, heel groot probleem. Ja, en dan uh, die hitte zorgt ook nog voor andere problemen. Uh, het is zo warm dat mensen allemaal spontaan hun airco gaan aanzetten. Maar uh, dat is eigenlijk niet te betalen in Mexico. Nee, dat is uh, inderdaad bij ons is het niet te betalen, wij hebben het zo liggen. Oké. Okay. Want hier, wij hebben dus het hoogste stroomtarief van Mexico. ja. Yeah. Dus en wij betalen, dus, dus het airco aan, dat betalen we zeg maar 300, 3000 pesos per maand. En wat betaal je, betaal je normaal 4? dan? Normaal betaald je 400 tot 500 pesos per maand. Oké. Okay. Dus, dus dan heb je een verzekervoudiging. Ja, van 400 tot 500 naar 3000 per cent. Dat, dat scheelt nogal. Dat scheelt heel veel. Ja. Dus mensen die hier uh, moeten betalen, dan vaak uh, gaan ze een aanbetaling doen. Mm -hmm. Dus als uh, het licht uh, wel aanlijst, maar straks in oktober, dan moet echt alles betaald worden. Ja. En dan komen dus dan ze in de problemen waarschijnlijk. Daar komen de problemen, want dan zegt de elektriciteitsmaatschappij gewoon, betalen of wordt gesloten. Ja ja dat zijn ze nog verder van huis ja. ja dat is er heel, heel veel problemen. dus nee precies. maar uh, maar dat hoort hier bij het leven zeggen ze dan ja ja ja want bijvoorbeeld hier in uh, bijbelrijk zitten is het op dit moment overdag ongeveer 42 43, 43 graden Zo. Celsius ja maar wat, dus, wat verdient de gemiddelde Mexicaan hier in de buurt dan? per week ongeveer een uh, minimumloon is duizend tegels per, per week Oké. Okay. heb je het over veel dus dan heb je ja dan, dan heb je nog maar net genoeg voor die airco-kosten alleen maar dan blijft nou, er niet veel even, over nee daar komt eigenlijk komen de ja precies dat, want daar ja. heb je ook nog etenskosten dus bij en eten wordt ook eh, vrij prijzig auto's ja. openbaar vervoer dus eh, om naar werk te gaan dus alles bij elkaar is het allemaal eh, vrij prijzig ja dan komen ze er eigenlijk helemaal niet meer uit Jakke, hoe ziet de rest van jouw werkte eruit? wat ga je doen komt vandaag Vandaag nee, ga ik niets meer doen. Maar ik ga morgen moet er een, uh, wordt er een uh, lid van de gemeente wordt geopereerd. Dus ik moet morgen naar het ziekenhuis toe. Oké. Okay. Dus dan moet ik erbij zijn tot hij klaar is met de operatie. En dan hoop ik, het is een, een jongen van 24 uh, jaar. Mm -hmm. Dus dan hoop ik ook dat ik uh, tevens de mogelijkheid krijg om zijn ouders te ontmoeten. Want dat zit al heel lang aan te vragen om zijn ouders te mogen ontmoeten. Ja. Yeah. Dus, dus dat is uh, de hoop. Nou. Want die willen we dus zien naar de gemeente toe. Ja. Nou, spannend. Spanning, ik, wens, uh, ja. ik wens jou in ieder geval een, een, een hele fijne avond voor nu nog. Want dat is het nog daar ja. in Mexico. En uh, ja. ja voor de rest uh, voor morgen en voor de rest van de week een hele fijne tijd. En we hopen je snel weer te spreken. Is goed. Oké, okay, bedankt in is ieder okay. geval. Graag gedaan. Ah, Oké. Okay. Ja, en van uh, Jacco gaan we zo meteen door naar België. Uh, want daar zit altijd Schippers. Uh, maar dat doen we na de muziek van Sixpence Nan de Richer. I guess we did what we thought we had to. But what we did wasn't right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 like Than later, sixpence none the richer. hoorde je hier op Radio 1. Kwart voor zes is het geworden inmiddels en uh, we gaan door naar België. Want in Antwerpen zijn op dit moment de World Out Games bezig. En die duren nog tot en met 11 augustus. En een van de weinige Nederlandse deelnemers is Ad Schippers. En dat komt eigenlijk gewoon omdat er voor de rest eigenlijk geen Nederlands meedoen, toch, Ad? Uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij speelt voor het Belgische team, de Pink Devils. Klopt, ja. Maar dan ga ik even één stapje terug. Wat zijn dat precies de World Out Games? Waar doe jij precies aan mee? Ja, dat zijn spelen die, uh, die om de vier jaar georganiseerd worden, uh, ja, wereldwijd, zeg maar. Waar uh, allerlei sporten worden beoefend ook. Mm -hmm. En waar, uh, ja, nu in Antwerpen zo'n uh, 5.000 uh, spelers aan meedoen. Oké, okay, en is dat altijd in Antwerpen of is dat uh, elke keer weer op andere plekken in de wereld? Nee, dat is iedere keer op andere plaatsen, ja. Oké. Okay. En uh, het, het team waar jij voor speelt, de Pink Devils, uh, een speciaal voetbalteam in die zin dat we het hier in Nederland niet hebben? Um, ja, op dit moment blijkbaar niet. is er geen team in, in Nederland. Er, is wel, uh, er zijn wel ooit initiatieven geweest. Er is, is ook ooit een team in Amsterdam geweest. Wat, yeah. wat een tijdje heeft gespeeld, daar heb ik uh, ja, een jaar of... of, of 13 geleden ook een jaar uh, ingespeeld, zeg maar. Maar dat team, uh, ja, dat houdt, houdt niet stand. Nee, oké, okay, want we hebben het inderdaad over een voetbalteam... wat bestaat uit eigenlijk alleen maar homoseksuele voetballers. Klopt, ja. ja en uh, dat is eigenlijk uh, uniek. Tenminste, dit jaar voer ook voor het eerst... Uh, eh, tijdens de Gay Pride een boodman van de KNVB... Uh, om ja. te laten zien dat we hier in Nederland dat toch echt degelijk wel supporten. Maar uh, het komt niet echt veel voor. Nee, het is, het is ook niet zo uh, eenvoudig om veel spelers te vinden, zeg maar. Mm -hmm. um, begin van dit jaar hebben we toch uh, uh, ja, een periode gehad, ook bij ons team, dat we dachten van nou, het gaat, uh, gaat de verkeerde kant op. Maar uh, ja, we hebben nu toch weer een, een aantal nieuwe, nieuwe mensen gevonden. En uh, ja, nu uh, staan we toch weer uh, met een man of 18 nu... Uh, in Antwerpen mee te doen dus. Oké, okay, kijk aan. Hey, hoe gaat het tot nu toe op het toernooi? Uh, nou, niet slecht. We hebben de eerste wedstrijd hebben we gewonnen. Ja? Tegen Nottingham en gistermiddag hebben we helaas wel uh, verloren tegen New York. Ja. Ah. nou, dat is, uh, dat is dan minder. Maar maken jullie nog een beetje kans op een prijs? Of? Ja, dat is even afwachten vandaag. De, de eerstvolgende wedstrijd is nu vandaag om tien uur. Ja? Tegen een team uit uh, Tel Aviv. En blijkbaar maken we daar wel een, een redelijke kans, uh, denk ik. En vanmiddag moeten we nog tegen een team uit Londen en dat, is, uh, dat zal wat zwaarder zijn. Oké, okay. zijn er nou ook andere Belgische teams of zijn jullie het enige Belgische team uh, in deze samenstelling? Wij zijn het enige Belgische team, uh, en hoe, hoe, hoe, hoe ja. En hoe oefenen jullie dan? Of gewoon tegen elkaar? Uh, wij wij uh, trainen zeg maar donderdagavond in ja. Mechelen. ja. En we spelen ongeveer uh, ja, vriendschappelijke wedstrijden door heel België, zeg maar, ja. uh, ongeveer uh, ja, één keer per maand. Ah, Oké. Okay. Ja. En daarbij oefenen jullie dan voor, uh, voor, deze, voor dit grote toernooi eigenlijk. Um, ja. Afgelopen weekend uh, was de Gay Pride en daarbij was het echt hot topic dat de KNVB meevoer. Uh, ja, wat vond je er zelf van? Heb je het gekeken? Of, uh, je nee, ik heb daar niet zoveel van meegekregen. Uh, maar ja, het is op zich wel goed, natuurlijk, dat dat, uh, dat, dat gebeurt en dat er aandacht voor is. Ja, vind je het belangrijk ook voor jezelf? Um, ja, voor mijzelf. Op, op, ja. Ik ben op een leeftijd gekomen dat dat. Uh, ja. Ik ken niet anders dat het uh, heel lastig is in de voetballerij. Dus, nee. uh, ja. en, en, en er zijn heel weinig uh, mensen of profs die zich uiten, zeg maar. Dus, ja. En ik ken het eigenlijk niet anders natuurlijk. Nee, precies. Maar merk je dat... Het, dat is zeg maar bij jou in het team... Uh, he, nu mensen daar bijvoorbeeld weten dat dat team bestaat... dat mensen makkelijker uit de kast komen, voetballers. Dat ze zeggen van nou... als dit er ook is, dan wil ik daar wel gewoon achter staan... en dan uh, ben ik daar gewoon uh, open... en ja, kom ik daar gewoon voor uit? Nou, ik weet niet of het, of het de uiting uh, vergemakkelijkt... maar uh, ik merk wel... De, de, de laatste mensen die erbij gekomen zijn... die, die uh, we vinden het wel een soort van verademing om, om uh, ja, in zo'n team te spelen. Ja. Want um, we hebben er nu twee bij die zeg maar, ook gewoon in een regulier team uh, spelen. Ja. Maar die toch wel um, ja, behoefte hebben en, en het wel heel prettig vinden dat ze ja, in, in ons team uh, kunnen spelen. Hmm. En, en ja, dan gewoon ook vrienden opdoen, zeg maar. En, en, uh, want het is niet alleen voetbal, maar we hebben ook, uh, ja, bijvoorbeeld uh, jaarlijks gaan we een uh, ja, paar dagen naar de Ardennen of uh, ja, we doen uh, andere uh, uh, zaken samen, zeg maar. Ja, ja, ja precies. Dus er leeft ook nog veel meer. Aan... Het is een vriendenteam geworden, zeg maar. Ja, ja, het levert veel meer op dan alleen voetballen. Ja, klopt. En je kunt praten over de zaken. Net bijvoorbeeld als, als oud-team kun je met elkaar ook praten, natuurlijk. Ja, ja dan kun je toch wel met elkaar uh, beter uh, ja, elkaar daarin vinden, misschien ook wel. Je, uh, hebt, allemaal, je hebt allemaal een bepaalde fase, een moeilijke fase daarin uh, gehad. Dus. Ja. Want was het voor jou moeilijk om, om die stap te zetten, om uit de kast te komen? Of? Dat, was, uh, ja, dat was behoorlijk moeilijk, ja. Want, ja. zelf kom je uit Zeeland. Uh, heeft dat voor jou misschien nog wel uh, verschil gemaakt? Of, uh... Ja, nou ja, het, het, ik denk. Ja, ik weet ook niet. Het feit dat ik uit een klein dorpje kwam, dat heeft uh, daar wel veel mee te maken, denk ik. Ja. En dat ik, dat, ik, dat ik dan ook in, in zo'n dorpje voetbalde, zeg maar. En dat ik op een gegeven moment uh, wilde outen en dat dat wel heel moeilijk was. Ja, ja dan wordt het wel vermoeilijkt inderdaad. Vooral als je dan ook nog zo'n mannensport eigenlijk speelt... dan uh, ja, is het natuurlijk ja, wel een hele stap om dat aan je hele team te gaan opbiechten. Ja, ja dat, was, dat, was, uh, dat was een hele hoge drempel. Want ik was dan, denk ik, in die periode ook aanvoerder van dat team. Dus uh, mm. ja... Dat was heel lastig. En ik ben daar eigenlijk dan uh, verhuisd vanuit, vanuit dat dorpje ja, naar, naar Brabant. En mm -hmm. uh, toen het eenmaal bekend was, een jaar later op het dorp, toen ben ik toch weer terug gaan voetballen op dat dorp. En daar heb ik wel een goed gevoel bij, zeg maar. Oké, okay, dus uiteindelijk werd het wel geaccepteerd. Ah, ja, klopt. Ja, ja. Ja. Maar goed, daar spreek ik wel van. Van twintig jaar geleden. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar dan, dan, ja, heb je er toch langer mee rondgelopen misschien dan nodig was? <laughs> uh, ja, dat zeker. Ja, ja, ja dat is ja. Dan toch wel, wel lastig. Hey, uh, hoe ziet je dag er verder uit? Jullie hebben straks een wedstrijd. Uh, wat gaan jullie verder nog doen? Ja, we hebben om tien uur een wedstrijd. En we hebben vanmiddag om drie uur nog een wedstrijd. En... Uh... Vanavond is er een uh, soort van uh, bierproeverij, uh, blijkbaar uh, georganiseerd door onze, uh, ja, degene die het organiseert bij ons. Oké, okay. en de Belgische ja. biertjes worden getest. Klopt, ja. Nou kijk, ja. dat is wel gezellig. Wat voor andere sporten doen er eigenlijk mee aan de World Out Games? Uh, ja, van alles en nog wat. Uh, petank hoorde ik uh, een zaterdag. En uh, er wordt gezwommen en, en squash en tennis en ja, noem het maar op. Eigenlijk alle sporten. Ja, ja Alles. heel veel. En waar ja. kunnen we jullie volgen? Waar kunnen we kijken of jullie uiteindelijk winnaar zijn geworden... van de World Out Games? Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, er is sowieso wel een, een website van mm -hmm. de Pink Devils. En welke website is dat? Pinkdevils.be, neem ik aan. Ja, ja. www.pinkdevils.be. Ja, nou, ja. voor iedereen die uh, jullie wil blijven volgen... Uh, uh, om te kijken of jullie uh, die beker gaan binnenslepen of niet. Uh, die kunnen dus kijken op pinkdevils.be. Ik wens je heel ja. erg veel succes met jullie uh, wedstrijd zometeen om 10 uur... en ook vanmiddag om drie uur weer. Dat is wel veel, ja. hè? Twee wedstrijden op één dag trouwens. Of is dat het normaal? Dat is behoorlijk veel. Maar. Gelukkig hebben we 18 mensen om uh, doorlopen Oh, kunt, uh, te wisselen. Ja, ja, dan kunnen jullie af en toe even ruleren. Ja. Nou. Ja. Ik ga zeker kijken of jullie gaan winnen. 11 augustus, dan is het helemaal afgelopen, de World Out Games. Dus dan weten we ook wie de winnaar is geworden van het toernooi. Uh, succes ja. daar. Ja, dankjewel. En maak er wat moois van. Oké, okay, doen we. Hartstikke fijn. Morning, Noon and Night van Ryan Sean. that van van Bob en daarmee zijn we aan het einde gekomen van Dit is de Nacht. Terugluisteren kan natuurlijk op eo.nl slash ditisdenacht. Kunnen jullie alles horen over betutteling, want daar hebben we het over gehad afgelopen paar uur en eh, ik had hele leuke live muziek. Straks gaat u luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen met daarin een schorsing van 211 wedstrijden voor een Amerikaanse honkballer. Hij gebruikte doping en ze gaan erover praten met correspondent Maarten Koolstoot. Ze gaat ook hebben over de Roemenen in Nederland naar aanleiding van zakkenrollers op festivals in Nederland en er werken ze Steeds meer gehandicapten ook in de bakkerij in Zutphen. en daar komen de live-bijdragers vandaan. Dit was Dit is de Nacht en ik wens u een hele fijne dag.